Van de kinderen tussen 9 en 12 jaar oud maakt 82% zich enigszins of heel erg zorgen over het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het NOS Jeugdjournaal. De kinderen zijn vooral bang dat hun grootouders besmet raken. Ook vreest twee derde dat de scholen weer dicht moeten. Veel kinderen zouden het erg vinden als dat gebeurt. Door de coronacrisis vervelen kinderen zich vaker dan normaal. Een op de drie kinderen is vaker bang en een kwart is vaker verdrietig. Koning Willem-Alexander heeft vanochtend de corona-afdeling van het Haaglander ziekenhuis bezocht. Hij sprak daar met artsen, verpleegkundigen en laboranten over de behandeling van coronapatiënten. Het ziekenhuis kent ook veel besmette medewerkers. Het was het eerste optreden van de koning sinds zijn veelbesproken reis naar Griekenland... ...ondanks een oproep van de regering om vooral thuis te blijven. De koning bood vervolgens zijn excuses aan. En dan de uitslagen voetbal in de eredivisie. De wedstrijd Heracles Utrecht eindigde in 4-1, Emme Feyenoord werd 2-3, Sparta herenveen 1-4 en PSV won met 4-0 van ado Den Haag. Om 8 uur is de wedstrijd AZ-RKC begonnen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 15. Morgen in de middag regen. Aan de kust staat een stormachtige wind. Het wordt morgen tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB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 Face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple. Tip van ZFM, ZFM.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 Touch, sleep is so tough, it's burning up my mind I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 smell the desperation Try to fool yourself till you believe it That you're better off numb and feeling But there's a sky if you jump through the ceiling oh. Me out of this life institution, no. I my best body, I'm just the